Het is tien uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. Ook een broer van Oscar Pistorius moet voor de rechter komen... in verband met de dood van een vrouw. Het is Kaal Pistorius. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij drie jaar geleden met zijn auto... een vrouw op een motor heeft doodgereden. Zo heeft zijn advocaat bevestigd. Hij moet eind volgende maand voor de rechter verschijnen. Het proces tegen Oscar begint pas in juni. Dat leed wordt ervan verdacht dat hij in zijn huis... zijn vriendin Riva Steenkamp heeft vermoord. In Enschede is de grote brand in een winkelcentrum nog niet onder controle. De brand ontstond vannacht rond vier uur. Vijf van de zes winkels zijn verwoest. Het grootste pand van de Aldi bleef tot nu toe gespaard. Door de grote brand is ook flinke rookontwikkeling ontstaan. Omwonenden van het winkelcentrum aan de posten krijgen daarom het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Een kleine dertig omwonenden moesten hun huis uit. Ze zijn opgevangen in een verzorgingshuis. De sneeuwval heeft tot nu toe niet geleid tot grote problemen op de wegen, meldt de ANWB. Dat komt doordat de hoeveelheid sneeuw tot nu toe meevalt en dat er weinig mensen op de weg zijn. Ook op het spoor zijn volgens nog geen problemen door de sneeuw. Het KNMI waarschuwt voor langdurig lichte sneeuwval en kans op gladheid. In Vaals ligt inmiddels meer dan 20 centimeter. Twee jongens van 14 en 15 jaar uit Koevorden zijn vannacht met een auto het water ingereden. Ze waren aan het joyride in de auto van een van de moeders. In Peel verloor de jongen van 14 de macht over het stuur... waardoor de auto in het water kwam. De jongens klommen uit de auto en sloegen op de vlucht. Even later kon de Drentse hen aanhouden. Ze zijn meegenomen voor verhoor. Het weer bewolkt en in een groot deel van het land nog steeds sneeuw. Verder lichte de vorst. De sneeuw gaat geleidelijk in het noorden en westen... over in natte sneeuw en motregen. Daar wordt het 2 of 3 graden. In het zuidoosten en oosten ligt de temperatuur vanmiddag rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. We ah, hebben verkeersinformatie. Dat gaat ook over de sneeuw, natuurlijk. De meeste is gevallen in het zuidoosten van het land. Maar in het hele land is het plaatselijk gladst door sneeuw. Zondag 21 april is het weer zover. De Spieren voor Spieren City Run. Hardlopen in Hilversum Mediastad.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen. Als het over literatuur en de grote drie gaat, aan wie denkt u dan? Vast niet aan Loots Helmer en Tollens. Toch waren ze dat, 200 jaar geleden dan. De grote drie van de verzetsliteratuur tegen de Franse overheersing. Want het mag dan nauwelijks sprake geweest zijn... van fysiek verzet tegen de Franse bezetters begin 19e eeuw. Cultureel bloeide dat verzet wel. En dat culturele verzet was heel belangrijk... voor de vorming van de Nederlandse identiteit. Zo Zoveel te lezen in Verzet tegen Napoleon... geschreven door Neerlandicus en filosoof Lotte Jensen. U hoort haar zo. Ja, en daarna naar de kolom van Nelke Noordervliet... hier weer aanwezig, gelukkig... Gaan we het hebben over? Ja, waar gaan we het uiteindelijk over hebben? We gaan het hebben over uh, fysische antropologie met uh, zojuist, althans afgelopen vrijdag gepromoveerde, Venneke Seisling. En ze zit hier aan de tafel. Even heel kort, Venneke, fysische antropologie. Tussen 1890 geloof ik en 1960 ongeveer. Daar gaat je pro promotie over. Kun je even heel kort uitleggen wat dat precies is? En... Ja, de fysische antropologie, dat was uh, schedelmeten met als doel. Uh de rassen van de mensheid te classificeren En dat gebeurde ook in Nederlands-Indië. Daar gaat mijn proefuit over. Dus jij bent eigenlijk de Lombroso's in Nederlands-Indië gaan nalopen? Kort door de bocht wel, ja. Ja, goed zo. Ja, daar zitten we hier voor. Uh, ja, we gaan het straks horen. We zijn benieuwd. Ja, dat is uh, na half elf. En tegen de klok van elf uur... dan onthult Luc Panhuizen de nummer twee van zijn top 13 van belangrijkste Gouden Eeuwers. En in het tweede uur van OVT na 11 uur... een boekbesprekingen door Hans Renders... en Guido van Eyck praat ons bij over de nieuwste historische games. Tegen half twaalf ten slotte in het spoor terug... een portret van de beroemde architect en glaskunstenaar Borek Siepek. Dat allemaal later, maar nu eerst monumenten in de verkoop. Want er is misschien niet heel veel publiciteit over geweest... maar de Rijksoverheid wil om te bezuinigen... een aantal Rijksmonumenten gaan verkopen... Onder meer het monument dat in 1950 nog zo in het nieuws kwam. Luister. Koningen heeft zijn feestkleed aangetrokken en juicht. Koningin Juliana en Prins Bernhard houden er hun lang voorbij de intocht. In Heilige Lee, waar de ouden vandaag een ereplaatsen hebben gekregen, leggen koningin en prins een krans bij het monument voor graaf Adolf van Nassau. Die hier in 1568 aan het begin van de 80-jarige oorlog sneuvelde. Ja, koningin Juliana en prins Bernhard... die een krans leggen bij het monument van hun gesleuvelde voorvader in 1950. En nu wil de Rijksoverheid dit monument... dus van de slag bij Heiliger Lee gaan verkopen. En dit graaf-Adolf-monument, dat is niet het enige. Ruim dertig anderen, waaronder bijvoorbeeld de Naald uit Apeldoorn... en de monumentale graven van zeehelden Tromp en Piet Hein, treffen hetzelfde lot. Wij hebben nu de burgemeester Pieter Smit van Oltambt, waar Heilige Lee ligt, aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, wat vindt u ervan dat het monument in uw gemeente te koop komt te staan? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik uiteraard begrijp dat het Rijk ook gaat kijken waar ze op, op kunnen bezuinigen. Uh, tegelijkertijd is dit een, een, een Rijksmonument. En het is toch een, een, een belangrijk monument. Uh, niet alleen voor, uh, voor de gemeente Old maar eigenlijk voor ons hele land. Omdat het toch zo'n belangrijk punt in onze vaderlandse geschiedenis markeert. Ja. In, in, uh, in Old Amp leeft, leeft die slag bij Heilige Leraar nog erg? Oh, zonder meer. Uh, vorig jaar uh, is op een hele grote manier het 444-jarig uh, jubileum gevierd. Uh, toen was het uh, 23 mei. Uh, uh in 2012 was het inderdaad 444 jaar geleden. Dat is groots gevierd met een grote reenacting waar duizenden mensen op afkwamen. Uh, dus het, het leeft wel degelijk. Er is nog een, een museum uh, wat herinnert aan de slag bij heilige Dat wordt er helemaal opnieuw opgeknapt. Dus uh, nee, het leeft zonder meer in Holland. Uh, in Misschien moeten we even zeggen dat die slag. Ja, het is bijna te erg voor woorden dat we de neiging hebben dat te willen zeggen. Maar het was 1568 en daarmee begon eigenlijk de 80-jarige oorlog. Ja, als pratenkennis, dat weet iedereen, ga ik vanuit. Ja, ja, ja. We ja. ja, nou, weten niet ja, allemaal evenveel ja. als een weet, je, weet het, je weet het nooit helemaal zeker. Uh, maar, dat is dus meer dan 400 jaar geleden. Maar dat, uh, dat er een monument in, uh, bij u in de gemeente kwam staan, dat is veel korter geleden. Dat is pas de 19e eeuw geweest. Ja, er, in uh, begin uh, 19e eeuw, om precies te zijn, 1828, is er een, uh, een eenvoudige herdenkingszuil, een obelisk neergezet... En die is in, in 1873 uh, uh, vervangen door, een, door het monument wat er nu staat. Dat was ook weer op 23 uh, mei. En dat is door uh, koning Willem III is die onthuld. En uh, ja, sinds die tijd staat het beeld uh, in, uh, in heilige Leed. Ja. En is, is, is het een mooi monument? Ja, het is een, een prachtig monument. Ik zou u eigenlijk willen aanraden om maar eens even op Wikipedia eh, graaf Adolf eh, in te tikken. Dan komt u weer zelf bij het monument eh, uit. Het is een, een prachtig eh, monument, gemaakt van verschillende soorten kalksteen. Daar zit ook direct eh, het bottleneck van, de, van het monument in, denk ik. Maar het is echt een, een heel mooi eh, monument met, met prachtige teksten erop. Teksten die je ook terugvindt in, uh, in het Wilhelmus. Ja, u zegt de bottleneck zit in die steensoorten. Het betekent veel onderhoudskosten en daarom wil de Rijksoverheid er misschien vanaf? Dat zou denk ik zeker mee kunnen spelen. Vorig jaar bij de 444-jarige herdenking heeft de Rijksgebouwdienst het monument weer helemaal opgeknapt. En er staat er ook weer, weer prachtig bij. Maar hij is gemaakt uit verschillende soorten kalksteen. En ja, is wat poreus en is dus gevoelig voor, voor weersinvloeden. Ja, heeft, heeft u enig idee wat het gaat kosten? Hoeveel euro moet u uh, stel dat u het zelf, uh, uw gemeente het gaat kopen, hoeveel euro moet het gaan kosten? Ik heb geen idee waar, waarover gesproken wordt en of je als gemeente een bruidschat van de Rijk meekrijgt. We hebben alleen het bericht gekregen dat het Rijk voornemens is een aantal monumenten af te stoten. Waaronder uh, het monument Graaf Adolf. Maar uh, wat het allemaal zou moeten gaan kosten hoe het onderhoud geregeld is, uh, daar is niet, uh, nog niet over gesproken. Ja, maar ik heb ook gelezen, als de gemeentes het niet kopen, of de lagere overheden, dan kunnen particulieren het kopen. Ja, daar is er wel een nuance bij. Ik heb inmiddels begrepen dat de Stichting Groningen-Kerk... en dat is een, een, een stichting die met veel zorg uh, uh, monumenten in beheer heeft, De kerk in dit geval dan. Kijk, Zo'n stichting zou als geen ander in staat zijn om het monument te kunnen beheren en te onderhouden. Ja. Ja. Bent, u, bent u van plannen te gaan kopen? Nou, ook de gemeente Oldant staat voor, uh, voor grote financiële opgaves. Uh, in opdracht van de gemeenteraad uh, wordt op dit moment ook een taakendiscussie voorbereid. Dus uh, net zoals het Rijk uh, dit niet als kentaak ziet, is het hebben van rijksmonumenten ook geen kentaak uh, van de gemeente. Dus echt voor de hand uh, ligt het niet. Dus eigenlijk zegt u, nee, wij kopen, de kans dat we het kopen is nog geen 10%. Dat ligt natuurlijk aan met welke voorwaarden het Rijk uh, het, het over wil geven uh, aan de gemeente. Over het algemeen, als het Rijk taken overhevelt naar de gemeente... dan gaat het meestal gepaard met een extra taakstelling. Dus uh, ik heb nog niet de verwachting dat we nou direct een, een, een flinke zak met geld mee krijgen. Dus, uh, ik, ik, ik, ik, ik, maar mag ik concluderend uh, zeggen dat u, u eigenlijk verwacht... eerder een bruidschat erbij te krijgen dan er wat voor te moeten betalen? Dat zou ja. wel mooi zijn. Ja, ja. Maar, maar toch voelt u zich niet verplicht, want u klinkt nog niet echt handenwrijvend. Wij gaan dat monument omarmen en zorgen dat het voor de eerste 300 jaar... in uh, Heilige Lee en Oltampte mooi te zien blijft. Zodat als we dat jaarlijks uh, met massaal daar, uh, het, het, de, de slag herdenken... Ja, dan moet je als gemeente toch zorgen dat dat monument behouden blijft. Kosten wat kosten, en desnoods uh, maar wat bezuinigen. Nou, dat vandaar dat het, dat het zo mooi is dat het een rijksmonument is. Dat geldt voor het park waar het beeld uh, in staat... Uh, ja, het volgende moment is misschien 450 jaar uh, het jubileum weer, weer groots te gaan vieren. Over dat kost natuurlijk altijd erg veel, veel geld. Waarbij gezegd moet worden dat echt de inwoners van Heilige Lee en Westerlee uh, het, het grootst hebben aangepakt. Maar ja, geld is altijd een, een, een belangrijke uh, bottleneck met dit soort uh, zaken. Dus laten we eerst maar de discussies met, uh, met het Rijk aangaan. Uh, wat men precies van plan is. En ik ben ook erg benieuwd wat een stichting, uh, zoals ik net al noemde, de Stichting Groningen-Kerken nog, uh, nog zou kunnen betekenen betekenen. Goed, wij blijven het in de gaten houden. Pieter Smit, hartelijk dank en uh, succes met het monument. Dank u wel. Ja, uh, Lotte Jensen, hier aan tafel, de schrijfster van het boek over Napoleon, waar we het zo over gaan hebben. Dit soort monumenten, uh, de slag bij Hellige die wordt herdacht. Een paar honderd jaar later pas, 1828, uh, wordt dan dat eerste monument voor die slag daar neergezet. Dat is, niet voor net, dat is niet toevallig. Nee, dat is niet toevallig. Want juist die eerste helft van de 19e eeuw... kenmerkt zich door een grote verheerlijking van het nationale verleden. Dus dat past helemaal in het patroon van die ja, tijd. Dat is de, de, de, eigenlijk ook een soort erfenis van Napoleon. Eigenlijk wel, ja. ja. Want uh, men zegt altijd dat Napoleon uh, belangrijk is geweest... met name op het juridische terrein... Maar hij heeft ook, uh, en dat wilde hij helemaal niet zelf, maar een paradoxale erfenis is toch dat hij de Nederlandse identiteit een sterke impuls heeft ja. Ja, gegeven. Ja, laten we heel even kort, en ik ben er wel benieuwd wat Nelke Nordeviet ervan vindt, en zowel ook Lotte Jensen, is het nou wel of geen taak van de Rijksoverheid om dit soort monumenten, Piet Hein, uh, Grafmonument, et cetera, te behouden en netjes te bewaren? Of want nu krijg je een soort doorschuifsystemen. En dat horen we aan de burgemeester, van kijken of we het kunnen doorschuiven naar een ander, want wij maar kunnen toch niet betalen. Ja. Nou. Ja, ik zou zeggen toch van wel. Want als de overheid het niet doet, wie dan wel? Dan moet je wachten op particulieren die dat gaan financieren. En bepaalde monumenten, daarvan vind ik... daar mag de overheid best in investeren... als onderdeel van het cultureel erfgoed. Ja. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik kan me ook best voorstellen dat er af en toe hier en daar een monument is... dat toch langzamerhand wel een beetje uit de aandacht wegsiepelt... waarvan je zegt, van, nou, Allah, moet dat nou? Dat is waar, dus ja. Het is meer een kwestie van, van kiezen. En dan kan ik me om, uh, indenken dat je heilige Lee wel handhaaft. Yes. Daar ben ik het helemaal mee eens. Goed. Verzet tegen Napoleon. Ja, Daar gaan we er nu over, het boek van Lotte Jensen. Uh, Napoleon... Uh, een dictator die 200 jaar geleden bloedige oorlog heeft uitgevochten heel, in heel Europa. Toch heeft die man nooit echt een slecht imago gehad. Vergelijkbaar bijvoorbeeld met Hitler, Stalin of Mao. Mijn eigen oma bijvoorbeeld kon zich haar overgrootvader nog herinneren... die er trots was dat hij voor Napoleon had gevochten. En die overgrootvader schaamde zich er ook helemaal niet voor... en werd niet als landverrader gezien. Dus Napoleon doet het zelfs nu nog goed. En laten we voor we over het boek gaan praten... even luisteren naar een Nederlandse Napoleon adept die vorig jaar nog op tv te zien was. Dit is de, de klep van een tas <tossimus> van een soldaat van Napoleon. Een, een blaadje van een boom uit de tuin van het huis waar Napoleon op Elba woonde. Het is een kokosnoot die is gesneden door een soldaat tijdens de veldtocht naar Egypte. Mooi, hè? Ik denk dat ik een soort chemisch huwelijk heb met Napoleon. <tossimus> dit is de, de, de dochter van Josephine. Ja, daar is bijna niets van bekend hier. ben ik heel zwaar door de knieën gegaan om dit te komen. Voor? Dat gaat over een aantal duizenden. Nou, je weet dat, dat vorig jaar de onderbroek van Napoleon is geveild voor 35.000 euro. Twee jaar geleden is mij een, een stuk van de staart van een paard aangeboden van Napoleon in Frankrijk. En daar heb ik een hele dag over lopen dralen in Parijs of ik dat wel of niet kocht. En toen ik uiteindelijk om vijf uur de beslissing nam, was iemand mij voor geweest. En dat vergeet je nooit meer. Ik heb dagenlang met mezelf ja, lopen mokken, omdat ik zo stom was geweest. Want het komt nooit meer te koop. Ja, Lotte Jensen, de broer van Buiten en Puig was dat trouwens. Die fascinatie die heb jij ook een beetje. Hoe ver gaat dat bij jou? Ja, dat klopt. Ik begrijp die man wel. Hoewel het niet zo ver gaat als bij uh, de broer van Boudewijn Buug bij mij. Ik ga beslist geen onderbroeken van Napoleon kopen. Um, maar iets van die fascinatie begrijp ik wel. Want het is toch een man geweest die Napoleon... die heel Europa heeft proberen te bedwingen. En als je eenmaal begint te lezen over hem... dan stop je ook niet snel. Ja, en... en jij bent ook iemand die plekken gaat bezoeken. En dat ja, soorten, ja, dus het leidt wel tot een soort van obsessie... dat je meer en meer en meer wil weten over hem. En inderdaad, ik probeer ook wel vakanties te komen... Aan een Napoleon-bestemming. Dus zover gaat het dan toch wel? Ja. En, en hoe zat dat 200 jaar geleden? Nou, tijdens die, die annexatie van Nederland door Frankrijk. Was er toen alleen maar weerzin tegen die man? Z zagen ze hem toen zoals Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog Hitler zagen? Of was er toen ook toch nog wel wat van bewondering te bespeuren in Nederland. Ja, het hangt een beetje vanaf welke periode je precies bedoelt. Maar als je echt kijkt naar die laatste... Uh, uh, dat noem ik maar even wat anachronistisch bezettingsjaren... de inlijving ja. tussen 1810 en 1813... dan neemt het afgrijzen wel toe, hoor. Want dan is het land er zo slecht aan toe... en dan dreigt ook simpelweg Nederland opgeheven te worden. Formeel bestaat het ook niet meer. En dan neemt het afgrijzen wel toe. Al die jongens die naar het leger van Napoleon worden gestuurd... de ellende die is er gezaaid, de armoede... van bewondering is dan onder de burgerij althans, uh -huh. weinig sprake meer. Ja. Maar goed, uh, het is wel zo dat wat een heleboel dingen... die in die tijd van Napoleon zijn ingevoerd, zijn gebleven. En zo wordt hij ook een beetje herinnerd. Hè? De man waar we net wetboek aan te danken hebben... en onze burgerlijke standachternamen en zo. Nee, je, je zei het net eigenlijk al een beetje. Er is nog iets aan toe te voegen. De Nederlandse identiteit hebben we ook een beetje aan Napoleon te danken. Ja, dat is inderdaad een paradoxale erfenis. Maar het, het komt er eigenlijk uh, door dat hij uh, met die inlijving... toch als het ware het land opheft En wat je zag was dat met name schrijvers en dichters... in de bres sprongen voor het vaderland... en gingen aanwijzen wat er typisch Nederlands was... en wat er vooral behouden moest blijven. Ja. En dat, dat culturele protest was zo fel... Um, dat als het ware ook die Nederlandse identiteit een impuls kreeg. Um, uh, een impuls kreeg. Want ze gingen echt de vaderlandse geschiedenis uh, weer uh, naar voren schuiven. De Nederlandse taal. En ze wezen erop, nou ja, dat mag echt niet verloren gaan. Dus iets daarvan, van die uh, onderdrukking van de Fransen heeft ook geleid tot juist een verheerlijking van de eigen identiteit. En daar ligt volgens mij ook de kiem van het latere, felle nationalisme van de 19e ja, eeuw. En een ontdekking dus van de eigen identiteit. En niet de, de ontdekking, ja. Maar ook... Want als ik Twee regels mag citeren, bijvoorbeeld Van Kinker... die in ja. de, uh, uh, van de net na de inleiding ja. een, een soort uh, bemoediging schrijft... aan het Nederlands volk. Dat klinkt dan zo. Het vaderland bestaat, wat Lot ons zij beschoren. Nog heft het zijn gelaat en zonder blos omhoog. Zolang zijn schone spraak voor het oor niet gaat verloren... zolang wij nog haar klank en volle taalkracht horen... zolang blinkt Holland aan der volkeren hemelboog. Met andere woorden, we moeten die Nederlandse taal ook koesteren. Dat maakt ook onderdeel uit van onze identiteit. Ja. Dus dit is echt een vorm van verzet tegen ja. wat daar gebeurt. En dan, en dan gaat het echt om die periode van de inlijving. Hè? Want wat de, vaak wordt die Franse tijd bestaat eigenlijk uit drie periodes. Dat wordt over één kam geschoren. Je hebt eerst de Badaafse Republiek. Daarna Koninkrijk Holland met Lodewijk Napoleon. Die eigenlijk ook wel ruimte liet voor de identiteit. En pas die laatste periode, de inlijving... En dan zie je dat ook al die mensen die eerst heel erg patriotisch waren... en voor die Bataafse Republiek... of mensen die heel erg koningsgezind waren, zoals Bilderwijk... dat iedereen dan samen tegen die ene gemeenschappelijke vijand, dan krijg je een soort eenheid. Ja, dat is helemaal juist gezegd. Ja. Want uh, in 1795 worden die Fransen nog omarmd... als de brengers van uh, gelijkheid, vrijheid, broederschap. Ja, een soort bevrijders. Precies. Ja. En ook met de komst van Lodewijk Napoleon... Uh, is er nog wel een zekere vorm van respect voor die koning. Want hij heeft het nog wel goed voor met het Nederlandse volk. Maar op het moment van die inlijving... dan zie je dat al die partijverschillen, die vroegere twisten... Als het ware uh, vergeten worden, overstegen worden. En dat er als het ware een eensgezind geluid op gaat treden. Uh, dus je zou, ja, juist ook daarom ligt daar volgens mij die, dat die kern, uh, die kiem voor het ontstaan van een gedeelde nationale identiteit. Maar je hebt het over drie jaar. Je, je hebt het over drie dus jaar. Die, in die dat drie kost... jaar is men zodanig gelijkgeschakeld geschakeld. En, uh, ja, de, de Tweede Wereldoorlog is maar vijf jaar. Moet je nou kijken ja, hoe lang we daar nog mee zijn? Maar ja, maar dat is toch heel <tot> cruciaal ja. geweest ja, voor ja. Als het, ware het vergeten van die oude uh, partijtwisten. Um, en uh, Uiteindelijk komt dan Oranje in dat verhaal bovendrijven. Dus uh, je zou kunnen zeggen, helemaal die partijtwisten krijgen dan als het ware een nieuwe wending. Want Oranje wordt dan als de redder van het vaderland uiteindelijk bejubeld. Helemaal aan het einde, ook van 1813. Mm -hmm. Um, maar toch, uh, je ziet in 1810 bij die inleiding ineens... dat dichters en schrijvers ook gaan zeggen... nu moeten we dat vergeten, dat verleden. Dat, dat, die onderlinge twist. Ja, ja, we moeten nu echt als eensgezind volk optrekken... tegen die tiran uit Frankrijk. Ja, nou heb jij een schat aan uh, gedichten en literatuur gevonden... die zich afzetten tegen die bezetter. Was dat, hè, maar dat was nog ineens allemaal, clandestine literatuur. Iedere dictatuur gaat toch samen met censuur. Hoe wist men dat te omzeilen? Ja, daar hadden ze uh, slimme manieren voor, die dichters en schrijvers. Uh, ze kochten ook gewoonweg ambtenaren om, hoor. Er zijn uh, correspondenties bekend van uh, uitgevers... die naar uh, Parijse ambtenaren schreven. Ze kenden elkaar. Die zeiden, kunt u niet wat mild omgaan met mijn teksten? Dus omkoperij kwam voor. Maar er is nog iets mooiers, want wat uh, dichters en schrijvers... nou bij uitstek kunnen, dat is in metaforische taal spreken. Dus op het moment dat een schrijver zegt... de leeuw verslaat de haan dan zegt hij niet, Nederland verslaat Frankrijk. Dus ja, strikt vrouwen, genomen... Die Fransen zijn toch niet gek? Ze zijn niet ja. gek, maar strikt genomen kunnen ze daar iemand niet voor opsluiten. Eh, er is ook een aardig voorval bekend van iemand die het over een boerenkrakeel had. Een onbekende dichter Immerzeel, een ruzie tussen twee boeren. Mm -hmm. Ja... Iedereen las daar natuurlijk een gevecht in tussen Nederland en Frankrijk. Of zelfs Frankrijk en Rusland. Maar strikt genomen kun je iemand niet opsluiten... wanneer die het gewoonweg een verhaaltje vertelt over twee vechtende boeren. Dus dat is de extra troef die juist schrijvers en dichters hebben. Om op verhulde, verbloemde manier um, dat verzet te uh, verwoorden. Ja. Zullen we ook even een paar namen noemen van Want ik noemde net in mijn inleiding, noemde ik al de grote drieën die jij benoemd hebt: uh, Loods, Helmer en Tollens kan je even kort zeggen, want volgens mij... dat zijn schrijvers die nu helemaal niet meer gelezen worden. Wie waren dat en wat maakten ze zo bijzonder in die verzetsliteratuur? Uh, ja, ik noem ze de grote drie als een soort uh, analogie met de grote drie. Dan denkt altijd iedereen aan Reven, Moelich en Hermans. Ik zeg ja. nou, de grote drie van de verzetsliteratuur tegen de Fransen... dat waren inderdaad Helmers, Tollens en Loods. Dat waren eigenlijk hele uh, gewone burgers, uh, ondernemers. Ze hadden een baan en daarnaast waren ze dichter. Uh, heel actief in het genootschapsleven. Maar wat zij gemeenschappelijk hebben is juist dat zij als geen ander uh, uh, vurige, vaderlandslievende poëzie gingen schrijven... tegen die Franse overheerser in... En vooral Lolle, Tollens uh, was daar een kampioen in. Die heeft uh, de vaderlandse geschiedenis verheerlijkt... op een manier die, ja, als je het nu leest... is het wat kolderiek af en toe. Mm -hmm. Om een voorbeeldje te geven. Hij voert op een zeker moment schrijft hij een gedicht over Keno Hasselaar. En dan voert hij Philips II sprekend in. En dan zegt Philips II... Ja, die vrouw, die vrouw die heeft mijn rijk doen vallen. Die kijk. vrouw uit Hollands <laughs> dras geteeld. Ja, dat is wel een wat verwrongen kijk op de geschiedenis. Maar het, het gaat om het doelde. Van. en dat is die eigen uh, superioriteit laten zien. Zelfs een vrouw uit Holland getild kan de grootste heersers doen vallen. Ja, en wat we kunnen aan afvragen, wat die, die, die opvallende afwezige bij die grote drie vind ik dan, uh, Bilderdijk, en, nu een toch wat bekendere naam nog. Huh? Hij komt overigens wel veel in je boek voor. Uh, hij declameerde geruchtmakend bij uh, genootschapsbijeenkomsten en uh, ik wil dat we even naar zo'n declamatie gaan luisteren. Uiteraard niet van Beeldendijk zelf, dat is niet bewaard gebleven. Maar dan later gedaan door Albert Vogel. Nederlanden aan en er Ja, stervend heeft hij het ons gemeld. Hè. Holland groeit weer, bloeit weer, zal weer uit zijn as herrijzen. Uh... Ja, prachtig. Ja, je, ja. Waarom trouwens Bilderdijk niet bij die grote drie zit... Ja. is omdat hij toch wel een beetje een windfaan was, hoor. Want eerst was hij... Uh, de beste vriend uh, van, Lodewijk, van Lodewijk Napoleon. van ja. Napoleon. En pas na die inlijving keert hij zich tegen de Fransen. Maar ik zeggen nou dus... dat jij inderdaad in je boekje te bladeren... of die tekst die ja, je net hoorde, of je die ook hebt? Ja, ja, nee, Vogel, ja hij, hij, staat erin. hij staat erin. Holland groeit weer, ja. Holland bloeit weer. Holland's naam is weer hersteld. Holland uit zijn stoffen rezen, zal opnieuw ons Holland wezen. En dan de fraaiste regel van het gedicht. Stervend heb ik het u gemeld. Ja, ja. En, en, en, maar, maar weet je wat nou het mooie is van de declamatie... waar we net naar zaten te luisteren? Die is ook weer uitgesproken in de tijd van bezetting. Die komt uit 1941. Ja, dat is prachtig. Parallel ja. met de Tweede Wereldoorlog... waarin opnieuw dit soort verzetsliteratuur een nieuwe functie kreeg. Toen werd het, als het dus waar. weer als verzetsliteratuur gezien. ja. ja. En dat is inderdaad aardig. Uh, overigens heeft Bilderwijk niet uh, afgedrukt, hoor. Want uh, het verscheen pas later. Daar was hij dan toch weer te benauwd voor. Maar hij heeft het wel hij voorgedragen. Hij was te benauwd of het kwam niet door de censuur. En uh, hij wilde het niet clandestine uitgeven. Oh ja, excuses. Het kwam niet uh, door de censuur, inderdaad. Ja. Maar ik denk ook wel dat hij uh, er zich van bewust was... dat dit net niet kon. Dat dit op de rand zat. Of eigenlijk ja. niet kon. Ja, nou, nou is dit gewoon een nationalistisch gedicht. Maar wat je veel ziet, is dat teruggrijpen. Jij <kwijnt> citeerde net al dat, dat over, over, over Kenau uh, Hasselaar. Het teruggrijpen. Uh, naar de naar het roemruchte verleden. Dat was, dat was ook, is dat een middel wat toen is uitgevonden? Is de Gouden Eeuw toen goud gekleurd in die tijd? Ja, het is toen niet uitgevonden, maar wat je wel kunt zien is dat het inderdaad een extra impuls krijgt. En dat ook inderdaad uh, de Gouden Eeuw toen echt uitgevonden werd. Uh, er is één schrijver geweest, Adriaan Loosjes. Die heeft een prachtige roman geschreven, waarin die Gouden nu, nu Eeuw... Nog even die titel Maurits van die Maurits lijnsdrager, ja, een van mijn favorieten ja. uit 1808. Een... Iedereen zou het toch nog eens een keer ja. moeten lezen. Dat is, dat, is een, dat is een soort brave Hendrik, maar dan in het, in het uh, onmogelijk overdreven. Hè? Exact, ja. Ja. ja. En die leeft ook in die Gouden Eeuw. En die Gouden Eeuw wordt daar ook neergezet als het paradijs op aarde. Dus de cultuur, de koophandel, de economie, de kunsten, de wetenschap. Alles bloeit daar. Alle, um, alle clichés die we nu over de Gouden Eeuw kennen... Die zijn die eigenlijk zijn toen... toen uitgevonden en ook neergezet als een uh, wapen... of een, uh, je zou kunnen zeggen als een middel in die strijd tegen de Fransen. Ja, en, en het aardige is, dat gebeurt in de Tweede Wereldoorlog... door Jan Romein en bijvoorbeeld uh, de grote huizinga weer. Dan grijpen ze weer terug naar die Gouden Eeuw. Ja, dat is interessant. Ja. Dus die parallel, meestal mag, uh, mag je die parallel niet zo snel maken... tussen uh, die Franse bezettingsjaren en uh, de Tweede Wereldoorlog. Althans, daar maken historici terecht vaak bezwaar tegen. Maar in dat opzicht zijn er wel parallellen. En ook in de manieren die men... Uh, zocht om de censuur te omzeilen. En die rol van die clandestine literatuur. Ja, precies. Wat we, we hebben het nu steeds dingen over. Die zijn heel begrijpelijk. Het nationalisme, het teruggrijpen op het roemrugte verleden. Maar jij hebt ook uh, wat minder voor de hand liggende dingen naar boven gehad. Bijvoorbeeld het gebruik van huiselijkheid als thema. Kan je dat even uitleggen? Hoe kan huiselijkheid als thema... Verzet, ver, ver, verzetsliteratuur verzetliteratuur verzetliteratuur opleveren. Ja, nou het aardige is dat als je echt wil zien wat het leed was dat de burgers ondergingen. En al die jongens die naar die, dat leger van Napoleon werden gestuurd. Dan moet je in die huiselijkheidspoëzie kijken. Dat zijn echt dramatische taferelen die daar geschetst mm -hmm. werden. En daar worden ook hartekreten uitgeslaakt. Ge, ge, dat Napoleon weg moet, die tyran. die die zoontjes maar van die gezinnen afrukt. Dus tranen vloeien daar over het papier. Uh, dus in die, verzets, uh, uh, in die huiselijkheid. daar zie je echt een duidelijk verzetsmotief. En een van de dichters die dat naar voren heeft geschoven. is onder andere Tollens. Uh, die ook van die hele brave alledaagse versjes schreef. Maar als je ze goed gaat lezen, dan zit daar een verdriet achter maar ook een verzet tegen die Franse overheersing. Ja, heb, je, heb je daar ook nog een voorbeeldje van? Ja, het, is, ja. Uh, um, het uh, bekendste gedicht van hem is toch uh, de, op de doorkomst... Van de eerste tand van mijn zoontje. Mm -hmm. En dat begint met die bekende. Maar, dat, is, dat is een verzet. Dat is toch een verzets verzetsgedicht. Want uh, ja. wat hij beschrijft is uh, dat uh, dat zoontje van hem. dat een eerste tand krijgt. toch eigenlijk ook later. Uh, zich moet weren tegen onrecht. En dus eigenlijk in verzet moet komen. tegen wat uh, als hem iets wordt aangedaan. Dus je kunt dat soort poëzie ook echt als verzet. Uh, poëzie lezen. En uh, er zijn ook tal van andere huiselijkheidsdichters... bij wie je dat uh, terugvindt. En een van de mooiste uh, gedichten vind ik eigenlijk... een gedicht geschreven op 16 november 1813... vlak voor de bevrijding van de mm -hmm. Fransen. Ja. Uh, twee weken later schrijft een Groningse dichter... een uh, gedichtje op de geboorte van zijn zoon. En dan schrijft hij... Welkom, welkom, dierbaar knaapje... En hij is dan zo blij dat dit dierbare knaapje nu niet naar de legers van Napoleon hoeft te gaan. Dus dat hem wel een gelukkige toekomst is um, uh, uh, uh, uh, voorbehouden, gegarandeerd. Ja, ja. Dus juist in die huiselijkheidspoëzie vind je een bron waarin je dat alledaagse uh, leven... en die alledaagse ervaring van die Franse overheersing tegenkomt. Ja. En dat is een bron die meestal vaak niet bekeken wordt als serieus. Maar als je echt wil weten hoe het bij burgers leeft, dan moet je dat type poëzie gaan lezen. lezen. Ja. Goed. Dan zit je het dichtst op de tijd. Ja, en het is al gezegd: er is dan een grote eenheid. Iedereen verzet zich tegen die Fransen. Dan worden die Fransen verslagen. Uh, Eind. Eind novem 30 november uh, 1813, uh, Land Willem bij Scheveningen. Uh, hoe gaat het daarna met die eenheid? Is het net als na de Tweede Wereldoorlog? Is het er daarna snel weer mee gedaan? Um, of schaart men zich gezamenlijk achter Oranje? In beginsel schaart men zich eensgezind uh, en opgelucht achter Oranje. Maar dat, ja goed, dat, in, in, in, in, helemaal vlak na de Tweede Wereldoorlog stond ook iedereen achter de ja, Raad van verzet. Nee, en dat, dat, ja. dat maar eensgezind, hoe duurt dat? Dat, dat houdt nog wel een tijdje aan ja. hoor. En dat wordt alleen maar sterker wanneer dan die Belgische opstand uitbreekt. Dus dan wordt het die noodzaak om toch weer eensgezind uh, op te treden alleen maar sterker. En natuurlijk zijn er altijd wel ondergrondse tendensen daartegen geweest. Mm -hmm. Maar. Um, het eensgezinde en het sterk nationalistische uh, domineert. Domineert. En die Nederlandse identiteit blijven we vasthouden. En was dat nou iets typisch Nederlands in die tijd? Of was heel, in, heel Europa, waar men onder het juk van Napoleon zocht... zag je daar eenzelfde soort ontwikkeling? Ja, je ziet diezelfde ontwikkeling in alle Europese landen op dat moment. Uh, dus ook in Duitsland, in Spanje, in... Uh, uh, uh, Portugal, uh, verzetsliteratuur tegen Napoleon. Dus het is eigenlijk een paradoxaal gevolg van zijn overheersing... dat in al die Europese landen dat nationalisme echt tot bloei komt. Ja, dus al die problemen die we nu hebben met, met, met, om Europa één te krijgen... en die, die nationalistisch, dat nationalistische verzet tegen hebben we eigenlijk ook nog aan Napoleon te danken. Ja, ook dat is eigenlijk een erfenis van Napoleon... Nou goed, het lijkt mij een hele mooie slotconclusie. Lotte Jensen, heel hartelijk bedankt. Verzet tegen Napoleon, prachtig boek is uitgegeven bij Van Tilt. En het is nu tijd voor de column. U hoort haar al even, Nelke Noordervliet. In Lotte Jensens mooie en verrassende boek over het literaire verzet tegen Napoleon worden en passant de namen van twee vrouwen genoemd. Dames waren niet thuis op de Parnassus, want daar zaten voornamelijk mannen. En de waardering voor letterkundige helden van toen... zoals Tollens, Helmers en Loots... is in de loop der tijd nogal aan erosie onderhevig geweest. De vrouwen die zich manifesteerden... zijn helemaal onder de radar doorgevlogen naar de vergetelheid. De encyclopedie van de onvermoeibare Els Kloek waarin duizend en vrouwen van betekenis... in de Nederlandse geschiedenis bijeen zijn gebracht... leert dat in de 18e en 19e eeuw... de belangrijkste weg naar bekendheid voor vrouwen... ondanks alles toch vooral lag in de kunsten. Vrouwen mochten schrijven en dichten... en bloemstilleven schilderen en toneelspelen... al was die laatste activiteit uiteraard dubieus. Een andere route naar roem was van adel zijn. De combinatie van beide? De schrijvende Freule was een bonus. Bekend voorbeeld daarvan is Belle van Zuilen, die in het Frans schreef. In de Franse literatuur blijft ze overigens een voetnoot... bij het leven van Benjamin Constant en Germaine de Staal. De twee vrouwen bij Lotte Jensen vinden we ook bij Els Kloek. Het pictogrammetje bij hun naam is een rokende bom. Ze horen overrassing bij de categorie oorlog en strijd. Een van hen is Maria Aletta Hulshof. Haar daar te vinden was geen verrassing. Ze was doopsgezind, maar ondanks de vredelievende inslag... van die brave lieden was ze een activiste... die de Nederlanders wakker wilde schoppen uit hun lethargie... en die het vaderland wilde redden van de Franse overheersing. Ze werd een hysterica genoemd. Dat was ze misschien, maar ze had ook wel gelijk. En het een sluit het ander niet uit. Mietje Hulshoff schreef vlammende patriotse pamfletten en werd daarvoor gevangen gezet. Dat ze een aanslag op Napoleon heeft willen plegen is een mythe. Ze wilden het misschien wel, maar er is geen bewijs voor een daadwerkelijke poging. Mietje was een ongeleid projectiel dat door haar vrienden ten slotte naar Amerika is verscheept, ver weg van de verleiding tot verzet. De andere vrouw met het bommetje is Christina Rainiera van Reden. Een keurig meisje uit een keurig adellijk geslacht, dochter van het lievelingsnichtje van Belle van Zuilen. Oranje gezind. Een vrouw uit het andere deel van de samenleving. Zij probeerde in 1813, toen de keizer bepaald al over zijn hoogtepunt heen was, zelfs vlak voor de Fransen uit Utrecht vertrokken, een kennis vrij te krijgen uit gevangenschap. De Franse generaal stelde als voorwaarde dat ze de Marseillaise moest zingen. Dat deed ze. Haar daad van dapper verzet bestond eruit dat ze wel de wijs van de Marseillaise zong... maar de woorden van het Wilhelmus gebruikte. Een historicus merkt op. Het aantal lettergrepen per regel eiste passen en meten, maar toch, het ging. De generaal hoorde het niet, zegt men, omdat hij geen Nederlands verstond. Maar ik neem aan dat hij wel degelijk Frans verstond. Hij moet dus geweten hebben dat Christina hem stond te belazeren. Met Franse voorkomendheid en wetend dat hij de volgende dag toch de Nederlanden zou verlaten, heeft hij haar dat verzet gegund. Lief, geef mij dan die hysterische mietje maar. <lacht> nou ja. ja. Maar we, hadden, maar we hadden toch wel uh, een vol van Aagje Deken in die tijd. Ja, dat maar was wel een Of 18 al overleden. Ja, en die zijn gevlucht naar, uh, naar Frankrijk. Die zaten in een trevo, geloof ik. Heel lang. Dat was daarvoor. Enfin, dus die, uh, die, die doen wel mee, maar niet zo. hè? Nee hoor, nee. Die uh, horen niet thuis in. Nee, ja. Nee, maar bij de verzetsliteratuur. Er nee. zijn dus inderdaad ja. twee vrouwen op. Ja. Ja, op veel meer mannen. Ik, ik ja. geef het toe, die vrouwen die komen er wat bekaaid vanaf. Maar die twee die erin zitten, die hebben dan toch maar mooi... een stempeltje op dat verzet tegen Napoleon gedrukt. Ja. En Mietje die wint het wat dat betreft toch wel van uh, Christina Renia ja, van Rames, Reden. Goed. Dat ben ik met je eens, Nelke. Goed. Goed. Dan gaan we nu iets heel anders doen. Uh, want ons Indië was behalve koloniaal windwest ook... Een etnologisch paradijs. Je had er javanen, papua's en, ik hoop dat ik het goed uitspreek, minan Kabouwers. Om maar een paar soorten te noemen. India was een, een zogeheten eh, fauna van de exotische mens en al dus een buitenkans voor volkskundige antropologen en etnologen. Er werd dan ook aan craniometrie gedaan. En dat betekent schedelmetingen. Ook levende inboorlingen werden gemeten, gefotografeerd en van hun gezichten werden gipsmaskers gemaakt. Ja. En over die schedelmeters en vroege, ja, laten we zeggen, lichamelijke volkskundigen verscheen deze week een mooi proefschrift aan de Vrije Universiteit. Uh, het proefschrift behandelt bijvoorbeeld de vraag die vanzelf naar boven komt... of wij al die geroofde schedels... want dat schijnen er nogal wat te zijn... of misschien is geroof niet het goede woord... maar daar gaan we het ook allemaal over hebben... of we die moeten teruggeven aan de rechtmatige nazaten. Uh, de zojuist gepromoveerde historica Fenneke Seisling... u hoorde haar in het begin van het programma al zit hier aan tafel. Fenneke, gefeliciteerd, het was een mooie promotie, hoorde ik van je. Um Heel simpel, de, de, de groep mensen die tussen 1890 en ergens in die jaar... tot en met ergens net na de Oorlog, Tweede Wereldoorlog... die schedels mat en bestudeerden. Wie waren dat? Waren dat amateurs? Uh, leg eens uit. Dat, dat waren de fysisch antropologen die uh, uh, deels amateur waren... maar deels ook uh, steeds meer aan de universiteit gingen werken. Een, een heel grote groep waaronder trouwens uh, opvallend genoeg... ook een aantal vrouwen waren, omdat... Uh, uh, antropologen soms hun vrouw meenamen om metingen te doen. Um, meestal opgeleid als, uh, als arts, maar met een uh, nou, brede interesse in uh, exotische volken. En um, nou, vaak werkzaam uh, bijvoorbeeld uh, aan het Koloniaal Instituut in, uh, in Amsterdam... of uh, aan de uh, uh, nou, ja, anatomische faculteit in Leiden... of als arts uh, in dienst van het... Uh, Nederlands-Indisch leger in Indië. Dat, dat waren een beetje die antropologen. En, en wat was het doel eigenlijk van, van dat meten? en, en, en dergelijke? Het doel was um, uh, eigenlijk het, het kat, uh, catalogiseren... en klassificeren van de mensen die in Nederlands-Indië woonden. En te kijken of uh, de manier waarop zij eruit zagen... Um, krulhaar, uh, kroeshaar, bruine huid, lichtere huid... of dat soort... Kenmerken of die meetbaar waren. Het, het of in die... een soort verzamelwoede, zoals uh, mensen die verschillende soorten vlinders zoeken, zochten zij verschillende soorten mensen. Ja, ja, ja. met als uh, grootste doel uh, een kaart van de wereld. waar je dan alle, alle, alle rassen van de mensheid uh, op zou kunnen intekenen. Maar ook met onderliggende uh, grotere vragen uh, over evolutie en migratie. Wie, wa wie was de eerste mens die in Nederlands-Indië wonen? Wie, wie, woude, wie waren de oudste oerrassen? Um, wie waren er later ge, gemigreerd? Kun je onderscheid maken tussen nou, de mensen in het, die in het oosten van de archipel wonen... en die wat meer in het westen woonden? Uh, wat is de invloed van het klimaat... En dat soort vragen. Ja, nou ja, dat, dat, dat is nogal wat. Hè? Dus dat klinkt indrukwekkend. En dat is het waarschijnlijk ook geweest. Net als de hele praktijk van dat uh, schedelmeten indrukwekkend is geweest. Uh, we gaan het daar dadelijk over hebben met je. Maar laten we voor we verder praten. om even in de, in de sfeer te komen. de sfeer te proeven van dat Nieuw-Guinea van vroeger. dat Papua-Nieuw-Guinea en, en hoe dat destijds allemaal ging. even luisteren naar een fragment. Dit was een hoogst merkwaardige tocht. Een artsen en een geestelijke varen met enkele helpers aan de casuarinekust kust van Zuid-Nieuw-Guinea de binnenlanden in. De stuur en politie zijn hier nog niet ver doorgedrongen. Slechts uit de lucht heeft men het gebied tot dusver gezien. Men weet dat er koppersnellers en menseneters wonen. Het is een wild gebied en het zijn in het wild levende mensen. De missionaris danst opgewekt heen en weer terwijl de dokter en zijn helpers af en aan rennen met injectiespuiten. Zijn doden pleegt het volk in de open lucht op stellingen bij te zetten. Naarmate de ontbinding voortschrijdt, wordt het omhulsel van boombast sterker ingesnoerd. De weduwe blijft bij de lijkstelling de wacht houden in vasten en meditatie. Ten teken van rouw zijn haar benen met stro ontwikkeld. Ja, koppensnellers, menseneters en ondertussen danst ja. de missionaris opgewekt heen en weer. Nou, ik vond uh, ook wel de mooiste zin: het zijn in het wild levende mensen. Yeah. Ja, <laughs> koppensnellers, et cetera. Um, nou is het interessant. Jij, zei net, jij kende de, de, deze expeditie. Oh, als, dit, uh, als dit de Sternberg-expeditie is van 1958-59... Ja. dan is dat, ja, dat is eigenlijk de, de allerlaatste grote expeditie... die de Nederlanders nog hebben gedaan daar in uh, Nieuw-Guinea... voordat ze het kwijtraakten in 1962. En er waren ook weer, net zoals in al die uh, decennia daarvoor... waren er antropologen mee twee die Metingen deden. Maar werd er in 1958 nog steeds aan schedelmeten gedaan? Er werd nog steeds aan schedelmeten gedaan. Ja. ja, dat is heel lang doorgegaan. Dat vergeten we vaak. We denken dat. Uh... Ik dacht dat, dat door de Tweede Wereldoorlog... Ja. dat soort rare experimenten... dat, het, uh... ja, ja, dat men ik... daar voorzichtig mee werd. Ja. Ik denk dat we ja. er steeds meer achter kwamen dat dat langer doorging dan we dachten. Ja. Moet je horen, nou schrijf je letterlijk... of althans in je boek kom ik tegen... dat uh, we onder meer... aan die koppen zijn gekomen... door pogingen om het koppen sneller uit te roeien. Dus met andere woorden, je verbiedt ze hun eigen koppen te snel... en vervolgens nemen we hun koppen mee. Hoe ging dat? Ja, we praten dan ook over de jaren 50... als uh, de rest van Indonesië onafhankelijk is... en alle Nederlandse aandacht naar Nieuw-Guinea gaat. Want daar is nog uh, uh -huh. iets te doen, namelijk een volk opvoeden. En uh, ja, daarvoor is het noodzakelijk dat je uh, probeert ze ervan te overtuigen... Um, dat ze het koppelsnellen moeten afschaffen. Hoe doe je dat? Je gaat um, um, met een kleine patrouille misschien een dorp binnen. Uh, de kans is er dat de mensen ter plekke... nog niet heel vaak met de Nederlanders hebben kennis gemaakt. Dus je gaat ook zeggen, hallo, wij zijn de nieuwe bestuurders. En we hebben een aantal regels. Eén daarvan is, uh, er mag geen kop ges uh, gesneld worden. Uh, we zien dat jullie uh, tientallen schedels... Dat koppen uh, over hebben. ...in, sociaal ge ja, in gebruik hebben... Um, ja, die liggen dan gewoon in huis of uh, buiten op het erf. Um, als eerste, nou ja, om, om te laten zien dat jullie uh, nu nette de onderdanen zijn van het Nederlands bestuur, lever die maar in. En dat gebeurde dan ook. Wij, maar even serieus, wij ruimen dit voor jullie op, dit hoort er dit niet meer bij, dit, dit is een achterhaalde vorm van, uh, van, van et cetera, dus wij nemen het hele zootje voor jullie mee. Ja, ja dat gebeurde dan. Ja. En um, ja, vervolgens uh, kwam zo'n patrouille dan terug naar... Uh, um, Hollandia, de, de hoofdstad van Nieuw-Guinea bijvoorbeeld... met grote zakken met schedels. Ja, en wat doe je daar nou mee? Dan stonden ze misschien een, een paar weken op het uh, kantoor... totdat er iemand ophoorde. Misschien moeten we die uh, doorsturen naar Nederland... want daar is nog wel een professor in de antropologie... die daarin geïnteresseerd is. En zo ging dat dan. Dan werden ze weer ja, doorgesluisd. Dus die koppen zijn per schip vervoerd naar, naar Nederland... en daar uiteindelijk verzameld en onderzocht... Uh, daarnaast zijn er ook uh, geloof ik, uh, mensen die de doodstraf kregen. Er zijn ook koppen van meegenomen, geloof ik. Uh, nu hebben jullie gisteren, of ja, eergisteren, vrijdag, is er op het uh, Tropen Tropenmuseum, het voormalig koloniaal instituut, een uh, symposium geweest over die schedelkwestie. Met de vraag, moeten we het nou teruggeven, ja dan nee? Vertel eens, wat, hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, de, de vraag is niet eens meer alleen maar... moeten we ze teruggeven, ja of nee? Maar wat moeten we er sowieso mee doen met dit soort, uh, met dit soort uh, inderdaad, collecties... waar toch een hele geschiedenis van uh, nou, rassenwetenschap en wetenschap aan vasthangt... en die uh, nou ja, deels niet op een uh, nette manier zijn verzameld. Sommige zijn uh, gewoon gekocht, bijvoorbeeld, of geruild... voor uh, uh, nou ja, sigaretten of een stuk doek of zo. Maar anderen zijn uh, inderdaad geroofd uh, of uit ziekenhuizen meegenomen. Ja, of meegenomen. Wat, het gaat niet alleen om Papoea-schedels uit Nieuw-Guinea. Ze komen uit de hele archipel. Ze komen uit de hele archipel, maar het is wel opvallend... dat er heel veel uit uh, Nieuw-Guinea komen. En dat komt ook vooral omdat schedels daar, ook in andere plekken... nog in gebruik waren... Uh, ja, na de dood van mensen, dus oh, na het uh, koppensnellen. dan? Ja, oh, als hoofdkussen of... Uh, ah, gewoon, hoofdkussen. Als Als <laughs> oh, Ja. Echt waar? Hey, sommige, uh, ja... So Sommige uh, groepen in zuid nieuw guinea wel, ja. Nee. nee, het is ongelooflijk, want ik heb, we hebben hier de volkstrand van gisteren voor ons liggen... waar een mooi stuk over je boek in staat. En ook met een prachtige foto van, uh, uitgenomen uit een vitrine van het voormalig koloniaal instituut. En daar, uh, daar staan iets van twaalf koppen op een, op, een, op, een, uh, op een verhogentje. En er zijn er koppen bij met lang haar. Er zijn allerlei soorten schedels bij. Dus het is bijna onvoorstelbaar. Om hoeveel schedels gaat het eigenlijk in totaal? Denk ik. Heb, heb je daar zicht op die um. verzameld zijn? Ja, nu in het Tropenmuseum zijn het er honderden. Ik denk in totaal uh, in, in verschillende Nederlandse collecties. in Utrecht, Groningen, Leiden. duizenden, misschien tienduizenden. En je moet ook daarbij uh, denken dat het niet alleen maar om schedels gaat. maar ook andere resten van uh, mensen. die wat minder tot de verbeelding spreken. zoals bijvoorbeeld uh, gewoon dozen met uh, scheenbeenderen of zo. Ja, nou, nou vroegen we net. Uh, hebben jullie iets van conclusie getrokken? Moet je nog wel of niet teruggeven? Wat moet je er überhaupt mee. Uh, je kunt in zekere zin zeggen, dit is schuldig koloniaal roof. Erfgoed, het is in ieder geval niet rechtmatig verkregen. Nou, de huidige maatstaven genomen, uh, hoe handel je dat dan? Uh, hoe gaan we dat op een nette manier afhandelen? Ja, er zijn een heleboel vragen die je daarbij kunt stellen. Bijvoorbeeld, is er iemand die, die uh, schedels terug wil hebben, die ze claimt? En dat is heel in de Anglo-Saxische wereld, is dat uh, ah. nou ja, een heel sterk debat onder Maori en aboriginals. Nou is het gebeurd. Toch? En daar uh, gebeurt ja. dat ook, inderdaad. ook... Er uh, zijn ook aanvragen uh, bij Nederlandse musea. Maar in Indonesië is dat, uh, zijn ze daar niet zo actief in... om die schedels uh, nou ja, allemaal van ons terug te vragen. Dat kan ja. deels komen omdat ze daar uh, um, nou ja, omdat ze er geen weet van hebben, misschien... Maar ook omdat er gewoon een heel andere nou ja, huidige politieke situatie ja. is. Uh, ja, anders dan in Australië of, of New Zealand. Maar Zeeland. moet het dan de conclusie zijn... wij wachten af tot Indonesië iets ontneemt en zolang bewaren we ze netjes? Nou, je kan bijvoorbeeld zeggen... we gaan in ieder geval uh, zorgen dat uh, er een nette database is, uh, of dat iedereen kan uitzoeken wat we hebben... en op welke manier dat uh, uh, verzameld is. Uh, nou ja. En dat je bij wijze van spreken nog de schelen van je achter-achter-achter-opa... kunt terugvinden als je dat zou willen? Uh, die kan... Die die kans, uh... Er zitten geen naamkaartjes <lacht> bij. Nee. Um, ja. In sommige geval, gevallen weten we, weten we de naam van een persoon. Ja. In andere gevallen weten we helemaal niks. Ja, maar we, we slaan nu heel veel over, we hebben het nu steeds over nu. Maar ik ben zo benieuwd, want als zo'n zak schedels wordt opgestuurd... wat gebeurt er hier dan mee? Wat voor conclusies werden er uitgetrokken? Wat deed men? Toch um, niet alleen opmeten hoe groot die was. Want... Ja, er werd een heleboel aan opgemeten. En... Uh, Eigenlijk was dat die visie antropologie een voortdurende zoektocht naar uh, de juiste ken, de, die, die kenmerken die het verschil zouden kunnen uh, definiëren tussen bijvoorbeeld zo'n Minangkabauer die je eerder noemde en een. Uh, een ja, dat is of een, een Minangkabauer, want ik had er nog nooit van gehoord. Ja, dat is uh, een bevolkingsgroep in uh, Sumatra. Oh. Ja. Nee, goed. De, de, je, je schrijft ook letterlijk uh, dat ze eigenlijk willen proberen te ontdekken. Wat nou de verschil in de soorten is. En je noemt bijvoorbeeld een uitgangspunt dat er hier het, nou ja, dat lijkt me geen spel tussen te krijgen: het Papua-Negroïde ras hebt en het Maleise ras. En ze gaan zelfs op zoek naar Pygmeeën in Nieuw-Guinea. Um, maar je schrijft tegelijkertijd dat de bevindingen een beetje teleurstellen. He, men heeft iets in het hoofd, zo, zal, zo zullen de raskenmerken ja. makkelijk te ordenen zijn. En in de praktijk valt dat verdomde tegen. Ja, dat klopt. Je moet je voorstellen dat die antropologen. Van, eerst vanuit Nederland naar Nederlands-Indië keken. En dan in Nederland wisten ze wel dat er, dat er zoveel uh, menging was geweest. van de verschillende bevolkingsgroepen die Nederland uh, uitmaakten: Kelten, Germanen, weet ik veel wat. Maar ze dachten dat in Nederlands-Indië in ieder geval. nog wel die pure rassen te vinden waren. Daar waren vast niet. er uh, was niet zoveel vermenging had daar plaatsgehad. Dat was het idee. Maar. Nou, dan, dan kwam die reis naar Nederlands-Indië en dan ging men op expeditie en dan ging men naar dat ene dorpje om daar een meting te doen. En hoe meer je dan inzoomde in zo'n lokale omgeving, op een eiland of in een dorp, dan, uh, dan kwam men erachter dat ook in Nederlands-Indië het helemaal niet zo uh, simpel in elkaar zat als men van tevoren gedacht had. Had dat nou ook gevolgen voor het zelfbeeld van de blanken? Want als het daar, zeg maar, uh, qua ras alles door elkaar loopt, en hier ook niet alles netjes terug te vinden is, deed dat iets, ja, deed, dat, deed dat pijn dat de blanke superioriteit wij zijn? Had, had men daar ook gedachten bij? Um, nou, ik, ik denk dat het uiteindelijk niet heel veel deed voor, uh, voor het blanke superioriteitsgevoel. Want dat bleef natuurlijk wel inherent in die verhouding tussen die arts... die daar gewoon eens even kwam uitzoeken met al zijn uh, Europese technieken... hoe het daar, uh, hoe het daar zat. Maar uh, nou ja, die, die generatie na generatie, fysisch antropoloog, kwam er wel achter... dat die wetenschap waar hij zo in geloofde, dat meten uh, en dat klassificeren... dat dat gewoon niet zo uh, gemakkelijk ging. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ze dat... Ook nog op hun, nou ja, op hun publiek over konden brengen. Want het waren wel mensen die weer in Nederland kwamen en dan op lezingen tocht gingen uh, of om tour, om vervolgens ja. uh, met allemaal exotische verhalen dus, terug te komen. Dus je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt aan de ene kant wetenschappelijk gezien vallen de verschillen uh, niet zo makkelijk te classificeren als men had aangenomen. Het is een beetje een rommeltje, het is niet zo netjes te ordenen. Ja. Tegelijkertijd kun je ermee de boer op, want je hebt prachtige schedels om op toonee te gaan. Ja, dat. Uh... Ja. Dat is precies uh, wat er ah, gebeurde, ja. Goed. Nou ja, het, is een, het, is een, het is een spannend onderwerp. En het is een, op dit moment een proefschrift in het Engels. Uh, voor mensen die het willen aanschaffen, hoe moeten ze eraan komen? Um, nou, je kan natuurlijk altijd mij een mail sturen. Maar je kan ook, ja, er komt een, uh, een wetenschappelijke Engelse editie met heel veel voetnoten. Maar hopelijk ooit ook een meer populaire Nederlandse versie daarvan. Dat zal ook een beetje van jou afhangen, denk ik. Hè? Yes. Dat zal het ja. Goed, Venneke Seisling, uh, bedankt. Uh, ja. ja, tot zover. Ja, dan gaan we nu weer naar de top 13 van Luc Panhuizen. Over een week weten we wie er op de eerste plaats staat. Maar nu eerst nog even de runner-up. Plek 2 wordt meestal als de slechtste plek denkbaar gezien. De net-niet-plek. Luc, wie is de ongelukkige? Ja, iemand die, uh, die zijn hoofd heeft verloren. Uh, terwijl hij zijn functie uitoefende een beetje. Jan van de barneveld uh, Maar de tweede plek... Ja, dat is nogal wat, hoor. Uh, hij, uh, Jan Volte Barneveld zou je kunnen zien als de grondlegger van de latere republiek. Hij heeft ervoor gezorgd dat uh, in een enorme chaotische tijd... waarin uh, iedereen eigenlijk de kat uit de boom keek... Uh, bang was dat de Spanjaarden eraan kwamen en niemand wist waar het heen moest... was onder Barneveld de man die zei, nou allemaal koppen dicht, ik weet hoe het zit... Als jullie de beurzen openen, dan zorg ik voor leiding. En hij heeft ervoor gezorgd dat uh, uh, een legerleider zoals Prins Maurits in staat werd gesteld... om die Spanjaarden daadwerkelijk terug te dringen. Hij heeft uh, de, de aanstoot gegeven tot de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Uh, en onder zijn leiding kwam er een stukje... Noord-Nederland vrij wat veilig was. Waar Luc, Luc. vluchtelingen heen kwamen en geld konden verdienen. En die gehouden heel mogelijk was. Luc, leg even heel kort uit. Uh, de, de, de, het jaartal de begin en het eind van oh, onze ja, vriend Olle Barneveld. Ja. Uh, 1547 geboren. Uh, dus toen moest die hele uh, opstand nog beginnen. Uh, en in 1619 op het Schafot gestorven. Ja. En zijn functie precies, ja, het, het, het, we denken allemaal dat iedereen het weet, maar even wat was hij nou precies en waardoor was hij zo machtig? Hij was landsadvocaat en uh, dat is onder zijn vingers een functie geworden die uh, een enorme basis werd voor nou, machtsontploding. Maar toen hij landsadvocaat werd was het eigenlijk nog niet zoveel. Het was een soort secretarisje die de post verzorgde, rondstuurde. Maar hij heeft uh, van die functie eigenlijk ja, de infrastructuur gemaakt... naar alle belangrijke personen in ja. die republiek. Maar hij mag je zelfs zeggen dat het min of meer een soort minister-president-functie was? We, het is allemaal anders, maar toch een beetje zoiets? Ja, ja. ja. Hij was... Hij was uh, het minister-president is ook uh, mooi uitgedrukt omdat een minister is dienstbaar. En dat was uh, Olde Barneveld... Uh, eigenlijk ook, v uh, formeel was hij dat ook, maar hij werd zo machtig dat hij eigenlijk gewoon de leider werd. En het was ook zo'n drammer dat hij op een gegeven moment niet meer zo goed zag dat hij eigenlijk maar een dienaar was. Nou ja, maar hij was dus eigenlijk al veel machtiger dan een minister-president. Ja, maar ja. weet je, uh, dat, is dus, dus, dat, dat is dus precies de kwestie waarom hij op. Uh, nummer twee staat. Want een minister-president, ja, dat verwijst naar een hele ordelijke politieke situatie. Maar dit was pionierengeblazen. Er bestond nog helemaal geen staat. Functies moesten nog worden uitgevonden. En, ja, en er zijn in, in zo'n spannende situatie altijd maar een paar mensen die en heel slim zijn en enorme moed uh, bezitten. En dat had hij. Ja, nu is hij in, in, zeg maar de man geweest die de, de, de opstand in roerige tijden verder heeft geleid. Hè? Dat ja. heb je al uh, mooi gezegd. Hè? Dat hij heeft het eigenlijk, toen het er heel moeilijk aan toe ging, heeft hij het land gered. Ja. En als dank, uh, daar verwees je al een paar keer naar, wordt hij in 1618 of 19, ben ik even kwijt. 1619 16, uh, op het schafot geëindigd. Ja. Kun je ook even heel kort uitleggen welke rotsstreek dat nou weer was van Maurits en de ja. Oranjes? Ja, eerst samenwerking tussen Maurits en Olde Barneveld heel goed. Olde Barneveld, die brammer, twintig jaar ouder. Uh, en Maurits, de briljante legerleider, dat werd door Olde Barneveld gezien als de junior partner. Uh, maar gaandeweg zag Olde Barneveld niet dat de verhoudingen tussen hem en Maurits wat aan het wijzigen waren. Maurits leerde ook, uh, werd ook een trotsere man, werd ouder en op een gegeven moment beging uh, Olde Barneveld de fout om uh, Maurits naar Nieuwpoort te sturen, om de, nou ja, nee, naar Duinkerk te sturen, om daar het, het kapersnest uit te roeien. Nou, dat werd een overwinning op het nippertje voor Maurits, maar sindsdien heeft Maurits nooit meer helemaal vertrouwd in de leidinggevende rol die Olde Barneveld zich aanmat. En veel later uh, kwam, uh, uh, kwamen we daar... Bij. Uh, het was vrede, het werd een twaalfjarig bestand, een wapenstilstand met Spanje gesloten. En de, de, de externe druk op de republiek viel weg. En ineens werd het land uh, viel ten prooi aan ja, innerlijke spanningen en dat centreerde zich rond een scheuring in de kerk. En de godsdienst was in die tijd cruciaal voor, ja. voor de nou, voor mensen. Luc, we, moeten, we moeten naar een afronding toe, helaas. Ik was inderdaad ja. net zo lekker ja, bezig, maar door. ja. ja uh, Maak me even af leuk, ja? Nou, nou um, het, um, die, die, die kerkscheuring. Um, Olde Barneveld was voor de, voor de gematigde en Maurits voor de, voor de hele precieze. En um, Olde Barneveld heeft toen ja, een paar vergissingen begaan. Olde, uh, Maurits, wat bleek eigenlijk een betere stratege... wist uh, de landsadvocaat gevangen te zetten met een aantal medestanders. En, en, en, en dat was zijn einde. En politiek proces bijna Goed. Stalinistisch op het schafot. Oké, okay, Luc, bedankt en tot volgende week. Dan kom je langs in de studio. Uh, wij zien nu al uit naar het uitroepen van de winnaar. Dinsdagavond op televisie gaat de Gouden Eeuw over onze helden op zee. Wij maken nu even plaats voor het nieuws. Daarna zijn we terug met onze recensenten. Tot zo. Sport op Radio 1. Zometeen om kwart over twaalf de Eredivisie. Dan gaat Feyenoord weer in de aanval. Publiek gaat meteen weer staan. Feyenoord, PSV. Kaproop, kaproop, kaproop met de schop. Oh! En ook Utrecht, Roda... ...staat achter de bal en de redding is daar! Ajax, Ado... Daar ligt hij erin, hij ligt er al in met zijn rechter... ...en om half vijf, AZ... wat veel ruimte nodig en dan de bal op de stip... ...en verder, Kurne, Brussel, Kurne. ...en die zullen hard moeten doorrijden... ...het WK, baanbielrennen in Minsk en hockey in Rotterdam... ...NOS langs de lijn, zometeen om kwart over twaalf... ...Radio 1, het nieuws van alle kanten...